Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Over de hele wereld gaan mensen de straat op voor Afghanistan. In 15 steden in Europa en Amerika zijn demonstraties. Ook in Amsterdam, op de Dam, staan meer dan 1000 mensen. Deze Afghaanse jongen is er ook. Hij maakt zich zorgen om zijn familie in Afghanistan. Ze zijn gewoon in gevaar, want mijn uh, oom die had gevochten tegen de Taliban. En uh, toen is hij overleden. En nu heeft hij een vrouw en vijf kinderen achtergelaten. En als de Taliban weet dat, uh, dat hij tegen hen had gevochten, dan zal hij misschien zelfs zijn familie uh, vervolgen. Daarom willen demonstranten dat Afghanistan door Nederland wordt aangemerkt als onveilig. Vluchtelingen maken dan meer kans op asiel en bescherming. De GGD in Amsterdam gaat op meer plekken prikteams inzetten. In sommige wijken hebben nog maar weinig mensen een coronaprik gehaald... Die prikteams gaan aan de slag in bijvoorbeeld kerken, buurthuizen en op plekken waar jongeren zich verzamelen. In Maastricht hebben honderden inwoners geprotesteerd tegen de bouw van een groot distributiecentrum. De actievoerders willen dat op die plek huizen gebouwd worden en niet een gigantische loods. Ook zijn ze bang voor verkeersoverlast en extra fijnstof. En de PvdA mag samen verder met GroenLinks in de formatie van de eigen leden. De partijen willen als één team aan de formatietafel aanschuiven om de boel een beetje te laten vlotten... Een ander punt werd vanmiddag niet behandeld. Er zou ook gestemd worden of de PvdA überhaupt nog moet praten met de VVD. Zolang Mark Rutte leider is van die partij, vertelt verslaggever Wilco Boom. Maar dat punt kwam niet meer voorbij. Dat hebben de leden om procedurele redenen besloten. En daarmee is eigenlijk de hele angel uit de ledenraad gehaald. Bloemen kan nu in elk geval door met onderhandelen met de VVD samen met GroenLinks. Maar de indieners van die motie om dus niet te gaan onderhandelen met Rutte. die zijn woedend en die vinden dat hun voorstel op een beetje slinkse manier van tafel is geveegd. P de A leden zijn niet voor een directe fusie nu met GroenLinks. Maar er mag wel onderzoek naar komen. Dan heb ik het weer nog? Vooral in het Oosten heb je nog kans met een bui. Verder wisselen de zon en wolken elkaar af. Morgen dan is het opnieuw wisselvallig, maar meestal grijs. Het wordt weer niet warmer dan 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, daarna richting Amsterdam voor de aansluiting met de Ring, 10 minuten op onthoud. Aan 9 Amstelveen, richting Alkmaar voor het de plein. 10 minuten en op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad. voor Durgerdam een kwartier vertraging.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 autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort. is Zin in ZFM Met nu Entertainment for you Oh Zonder te stappen en een pilsje te happen, is het weekend zo voorbij. Het eventjes uit, dat is beter. een rondje voor de hele zaal ze trekt weer stevig aan de bel en we zingen yeah in a space a sleeper space suit and shot it is hate so i shall bump your bitch yeah so chaj I'm so- Me. Vergissen. Kom te slaan. Een keer niet. Als je ligt in ons bed. Wakker. Omdat je denkt. Of je het alleen.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 Ogen reeds gesloten Bedenk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik slaap wel een yeah. En ik wil back to the future Ik voel branden de plek van mijn voeten Ik rijd stacht, de stad licht te snurken Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken Zo'n mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil lief in de buiten Mijn gedachten op een masterplan plan. En ik dans met de voor nog geef toch hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers de kievelen, ze duiken, we stil zit Klaar voor de actie. De delaline kicks verslaven, net op je aan de heroïne zit De klopt ik door, tijd om te slapen dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door Achtervolg op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen Daarom ik dicht bakken in m'n mijn bed mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon ben ik en door M'n ogen reeds gesloten al als ik slaap ben ik even Weg van al mijn dromen Maar ik slaapeloze nachten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 Are done by you. Some things like.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 wil zij dan jou deden Je kan maar gaan maar ze hoort op.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 Door jouw blauwe ogen en je stralend witte lach. Ik kan het niet verdragen als ik niet blijf mag. Fantasie is leven, zeg, neem jij me met je mee? Of blijf ik toch misschien? Vannacht wel alleen, toen de tijd verstreekt en de klik tussen ons steeds sterker weer. They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 Verstand. Je wilt het begrijpen.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 Wil ik weten hoe het gaat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 Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zomme Zomerhit. Zomerhit.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 terwijl naar Marbi of deze man of Abala, Nassoso, Macura, Ambu, Eosif. Wat zeg je maar dan? Spit Wat zeg je it up, spit it up, spit it up, spit it up, spit it up, spit it up, spit it up, spit up, spit it up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, up, up, up, up, up, up, up, ik ben met die Ik een you know Zo daddy wat ik ben d'r pappie chulo. Ik heb een kleine chaka chaka voor die mo Zo wat door die hennie ze gaat ko Ik ben met 700 is boogie voor de win Alle die strak, maar ik ga niet naar de gym Om m'n pussyboy is zo koef, tak tap m'n ding en Daarom m'n emoxie oxy n'n pussy in mijn kring. Touchdown Ik ga naar de that's another down. What's up, die moet brr brr Moskou, een op op baby, oppe fuck a lockdown, fuck a lockdown M'n mm. gooi mm. mm. mm. mm. also en m'n kinky bakka dat, m'n mm. jongens mm. auto in de auto bakka dat mm. All my way, pp, pd, blaas de link waters, weet t shirt strak uh, uh, bakka uh, uh, uh, hey. Oi, ze loopt langs met een zware toy, ze willen big man, ze niks van een skinny boy uh, uh, Big buff ben gemaakt voor, big jobs kan die ding bling laten landen in schiphol. schipboot Sippen hen niet op een maandag, ik uh, kan niet stressen om een goofy maar die laat dat uh, uh, uh, Denk dat ik uh, kan aandacht I'm a mama, Wawa. wa wa. I'm a friki wa wa wa. I'm a freaky wa wa wa. I'm a mama, wa wa wa. a mama, wa wa wa. a mama, wa wa wa. I'm a mama, De la mama, de la yer, hiri, chaka chaka chaka. machucando, gozando, fumando, tenemos tanto. Chavo, Geen olie om de post, maar ik ben el presidente. Hak yo, sommer, ja, ik een big per dode henny, doet zo hot. Ik ben de faaf de spot, is zal mijn gasten noemen tolly zo van Heb geen S op mijn chest, bellen S in mijn whip. Kartje, <inaudible> plank. Ik zie niks, Na, nada. ze zet me in de hoek net de kids en nu zijn m'n ballen blauwe met de krip. Tjaka tjaka dala ben een grote veer. Zou me gaan naar de man, je moet keren hoe jij. Kom maar wat moet je in die mouwen slidden? Je moet hangen tot baan, we zijn weer voor ons kreem. Fear of missing out, heb een dat dat. banks Swine, orzies aan die, hé hé, hoe ah. Jullie shit gaat fout, dat wat raar gespeeld. Vlaar lekker op al aan die, jammer in de koufkast. Speer herrie ben een kondre, ma. I'm a bossy man PP2 gang shit This is a collecte Down me tot a Rotterdam I'm a penny up a maandag I can't stress on my goofy Matiladad Ah Digga, I can track my aandag Chocolata body fire mama wawa Ah Skate by my number uno Gulo Freaky freaky freaky Med di culo. Ah Ben a stone a shorty you know So no my daddy what I've been there papi chulo Ah Eh eh oh oh Pick up my kleine chaka chaka For the more en is gaat Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zanvoort 106.9 FM.